Gord en Water Guru en Hans Werner. Ja! Dit is Radio Oranje op de 444 meter band Millegol. Met vandaag reportages uit het Nederland... Door Hans Dijnans, Simon Stiefpenning, Ruud Wiebeling, Henk van Tom Brom en Jan Bruijs. Regie Vincent van Melbeek, Techniek Paul van Ziel. Radio Oranje, de stem van het Vrije Nederland. Hier volgt een uitzending van het Algemeen Nederlands Pervsbureau. Het departement van Financiën maakt bekend. Dat zilverbonds in omloop worden gebracht ter waarde van 1 gulden en twee gulden vijftig. Deze bonds zijn wettig betaalmiddel tot elk bedrag. De bonds zijn van het reeds bekende type. De zilveren guldens, halve guldens en rijksdaalders blijven naast de zilverbonds in circulatie. In de behoefte aan pasmen wordt voorzien. Mededeling aan de Rijksveldwacht. De inspecteur der Rijksveldwacht maakt bekend aan alle districtscommandanten, brigadecommandanten en overige ambtenaren der Rijksveldwacht dat het personeel van dit korps alleen bewapend mag zijn met kleewang en gemustok, derhalve zonder enig vuurwapen. Vuurwapenen die tot de uitrusting behoren. En de daarbij behorende munitie kunnen voorlopig te huis bewaard worden. Op het onbevoegd voorhanden hebben van vuurwapenen en munitie staat de doodstraf. De inspecteur verwacht van alle districtscommandanten en van de brigadecommandanten: de Dordrecht, Ridderkerk, Numansdorp, Sliedrecht, Gorkum en Nieuwpoort, zo spoedig mogelijk opgaven hoeveel tot de uitrusting behorende vuurwapenen elke Rijksweldwacht heeft... verdeeld in pistool, karabijn en hoeveel daarbij behorende munitie. Dit is het einde van deze uitzending. Maar dit is nog lang niet het einde van deze uitzending... want uh, zoals je hoorde, ons land wordt bedreigd door vreemde machten. Eigenlijk is het helemaal geen weer om oorlog te voeren... maar de vijand staat blijkbaar voor niets... Wie die vijand nou precies is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hopelijk krijgen we gedurende deze uitzending wat meer duidelijkheid daarover. En uh, het is uh, in deze, ook de bedoeling dat we in deze uitzending wat tips geven... hoe je je tegen die vijand kunt verzetten en ook hoe je hem kunt herkennen. Onze reporters die trotseren de kou en die bevinden zich op uh, diverse plaatsen in het land... en die zullen gedurende de komende twee en een half uur verslag doen... van het verloop van de strijd en uh, natuurlijk contact zoeken met verzetstrijders. Er zullen vanavond ook uh, voedseldroppingen plaatsvinden, ergens in het bezette gebied. En uh, wie in deze tijd van schaarste in het bezit van zo'n voedselpakket wil komen, die moet nou eventjes goed opletten. Ik geef direct een plaats waar de eerste voedseldropping uh, plaatsvindt door. In code natuurlijk, want uh, de vijand luistert mee. Ik geef ook een telefoonnummer, dat doe ik niet in code. Uh, wie de code ontcijferd heeft, die belt mij. De eerste en de tiende opbellen, die krijgen een voedselpakket. Straks om 7 uur dan herhaalt zich dat, alleen krijg je dan een andere code, dus weer nieuwe kansen. Om 8 uur weer een nieuwe code en steeds winnen de eerste en de tiende opbellen een voedselpakket. Nou, hele slimme vogels die hebben om achter uur dus de plaatsnamen ontcijferd en misschien een voedselpakket gewonnen. Maar als dat niet het geval is, eh, dan kun je evengoed nog wel in het bezit komen van een heel groot voedselpakket. Want eh, met behulp van een kaart van Nederland of een kaart van Midden-Nederland, eh, een passer en een lineaal, dan kun je de vierde plaats construeren. Nou, en de eerste twee luisteraars die achter die vierde plaatsnaam komen, die verdienen een gigantisch voedselpakket. Het is de moeite waard, want in elk pakket zit behalve wijn en vruchtensap een, een keur aan blikjes vis, fruit, dadels, vijgen, chocola, kortom, kilo's versnaperingen. En ik heb zelfs gehoord dat de samenstellers van de pakketten zo hier en daar een stukje goede stuf in het pakket verpakt uh, hebben. Nou, hoe krijg je die voedselpakketten? Eventjes in het kort, direct om 7 uur en om 8 uur, dan krijg je steeds een code voor een plaatsnaam, ontcijfer die code en bel 035 154 de eerste en de tiende bellen krijgen een prachtig voedselpakket en met de drie plaatsnamen kun je straks na acht uur de vierde construeren. Let op, want daar komt de eerste code. De eerste persoon Enkelfout beweegt zich voort in de vragende vorm onder een uitzaaipaal. En dat is de naam van de eerste plaats waar het voedselpakket gedropt wordt. De eerste persoon Enkelfout beweegt zich voort in de vragende vorm onder een uitzaaipaal. Bel 035-15456. 035-15456. En we gaan nu eerst over naar onze verslaggever Jan Ruis En die bevindt zich ergens in België. Dit is Jan Ruis voor Radio Oranje. Wat u hoort zijn lenkusters, bommenwerpers. Deze bommenwerpers vormen de laatste resten van wat eens onze zo trotse luchtmacht was. Het vliegveld waar ik sta ligt in België, ergens in de driehoek die gevormd wordt door de steden Kavelkezen, Sint-Job in het Groer en Wavergen. En vanaf dit vliegveld stijgen onze dappere piloten op met een dit keer wel heel bijzondere missie. Ik sprak zojuist met luitenant-kolonel Jaarsma en hij kon mij in dit stadium de volgende nadere bijzonderheid geven. Ten aarde, het handelt zich hier om de operatie Kurketrekker. Ten bede. Operatie Kurkentrekker stelt zich ten doel voedselpakketten af te werpen boven bezet gebied. En ten zede, om te voorkomen dat deze voedselpakketten in handen van vijand vallen, zullen er via Radio Oranje codeberichten over tijd en plaats van de dropping bekendgemaakt worden. En last but best, aldus kolon, luitenant-kolonel Jaarsma, bevatten deze pakketten niet alleen voedsel, maar ook rang. En op dit moment is het dan zover, daar gaan de eerste kisten de lucht in. In de cockpit zien we de vastberaden gezichten van onze jongens... die weten wat deze vlucht voor het vaderland betekent. Het is werkelijk een fantastisch gezicht. De ene formatie na de andere formatie... komt laag dit geïmproviseerde vliegveld overvliegen. En als een laatste groet aan hen die achterblijven. En laag vliegend over het Hollandse Laagland... zullen zij hun missie volbrengen. Ik heb luitenant kolonel Jaarsma namens Radio Oranje... zwijgend en toch veelzeggend de hand gedrukt... om zo allen te bedanken dit gevaar, met gevaar voor eigen leven, van anderen willen redden en tot de luisteraars van Radio Oranje zou ik willen roepen: zolang we deze geest van de jongens van Jan de Wit brandende kunnen houden, is Nederland nog lang niet verslaafd. Hallo Hans. Hallo Hans. Nou, er is hier niks meer te beleven, ik meer, hem en, uh, Ik uh, hou wel contact. Over en uit. Oké, okay, bedankt Jan. En wij gaan uh, verder. Misschien dat we Jan straks nog weer uh, tegenkomen in andere delen van België of Nederland. Even de uh, code. De eerste persoon enkelvoud beweegt zich voort in de vragende vorm onder een uitzaaipaal. 035 15456. De Stones Het zou best de laatste keer kunnen zijn. Last time. Listen to my advice Don't try very hard to please me What you know it should be this Well, this could be the last time This could be the last time Maybe the last time I don't know Oh no! Oh no! Well, I'm sorry, girl, but I'm Feeling like I do today, too much pain and too much sorrow. Yeah, Cause I could not feel the same tomorrow. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. Dit is Radio Oranje, de stem van het vrije Nederland. Nog wel, maar er zijn al een aantal buurtbewoners die zich verzetten tegen de vijand. en die zich een verdedigingsmechanisme klaarmaken. Ruud Webeling die bevindt zich in de werkplaats van één verzetstrijder ergens in Nederland. die zich voorbereidt op de komende strijd. Ruud Webeling. Ja. Dit is uh, de werkplaats waar uh, wij, dat zijn dan uh, het buurtcomité en ik... ...wezig zijn om allerlei uh, elektrische spullen die uh, toch in elk huishouden aanwezig zijn... ...om die aan te passen aan, uh, aan de huidige situatie. U hoort, uh, u hoort de honden al blaffen, de honden dat is een... Uh, het is eigenlijk de eerste, ja, de eerste goddel, zouden we kunnen noemen, die hier de buurt beschermt. We worden gewaarschuwd door de honden van de komst, van mensen die niet in de buurt thuis horen. Honden, u weet het, die zijn overal. Ik bedoel, uh, iedereen heeft honden. Het is bekend in Amsterdam hoeveel honden er zijn. Waarom zouden we ze niet gebruiken? Om, uh, als waakhonden, eeuwenoud bekend duidelijk. En vooral in zo'n situatie goudwater letterlijk. U weet het, uh, we moeten proberen met alle spullen die we hebben, alle riemen die we hebben, te roeien. En we proberen gewoon alles wat er in huis eigenlijk aanwezig is, om dat ja, doelmatig in te gaan richten voor, uh, voor het grote doel. Ja, kijk, we kunnen heel eenvoudig beginnen uh, bij een stofzuiger. Uh, ik, zal hem, ik zal hem even pakken. Ja, pak hem even, ja. Ja. Kijk, het is een, een gewone huis, thuis, tuin en keukenstofzage, Zou we denken. Dit is zoals normaal het, het, de, de slurf. Die zal ik even eh, opzetten. En het snoer dat ik uitrol. Ik neem aan dat u het allemaal wel even gedemonstreerd zien. U... Goed, hij staat uit. Even zeker zijn, want het is levensgevaarlijk. Dat... Zou u kunnen zeggen ja? Goed. De stekker en het stofcontact. Dit apparaat heb ik... U weet het, een stofzuiger zit alle twee mogelijkheden. Een zuig en een blaaskant. Wij gaan nu gebruik maken van de blaaskant van de stofzuiger. De stofzak die is verdwenen. Daarvoor in de plaats gekomen is een reservoir. Een fles die gewoon op achter de stofzuigerslang zit in de stofzuiger. Wat gebeurt er nu als we het apparaat aanzetten? Ik doe het nu even zonder, zonder fles. Ja, ja. Lijkt ja, me. me wel verstandig. Je ja. oh. ziet het, helemaal geen verschil tussen nee. de gewone stofzuiger en dit apparaat dat nu omgebouwd is. Dat is het beste. Wat gebeurt er nu als we hem aanzetten met een fles? Gewone huistuin- en keukenspuren. Die zetten we erin. We zetten hem dus op blazen, daar staat hij al op. We zetten hem aan. De spiritus wordt eruit geblazen. Wat doen we nu verder? We zorgen dat we een hand, in de hand een aansteker hebben. Die we bij het mondstuk houden op het moment dat de spiritus eruit komt. En wat krijgen we? Een vlammenwerp. Uitstekend. Ik zal er nog wat andere late, dingen laten zien. Uh, televisie bijvoorbeeld. Komt er maar mee. Televisie is bekend uh, vanwege zijn hoogspanning. Makkelijk vanaf uh, achter, achter, de achterkant. Heel uh, goed te zien. Een kabeltje dat daar uh, in de beeldbuis gaat. Halen we af, maken we een lange kabel aan, leggen we door het hele huis heen. Volgens wachten zetten we een emmer water klaar. En uh, als het zover is, er uh, dus staan mensen in het huis. Het enige wat je doet is een emmer water over de vloer gooien en de hele vloer een uh, paar duizend volt. Effect is uh, bekend, neem ik aan. Die café slaat door. Verder is, die, uh, is het een lekker zwaar ding. Dat kun je goed in je handen pakken. En dan uh, huppetee, smijten maar uh, iemand voor zijn voeten, dat komt, uh, komt lekker hout aan zoiets. De boer, het is ook een water dat werkelijk ontzettend goed is. U ziet het, het heeft al de, de, de vorm van zichzelf van een, van, een, ja, van een pistool, van een machinegeweer zou ik bijna zeggen. En dat, uh, u ziet hier achter een magazijn. Het, het, dat gat dat hier, dat gaat als volgt. We nemen een enorm stuk elektriciteit draad dat, dat iedereen wel heeft liggen. We steken het er wat achterin, stekken een stopcontact, We zetten de boer aan en vervolgens tak, tak, tak. Wordt hiervoor in door dit schermesje de elektriciteitsdraad afgesneden op ongeveer stukken van, nou, ik schat, anderhalve centimeter. Die vervolgens naar voren geschoten worden. En alles, werkelijk alles doorbehoor. We hebben het geprobeerd op, op de, de zwerfkatten. Dat was een plaag die, waar we ook erg veel last hadden. En wie weet het, met de voedselschaarste op dit moment uh, moeten we werkelijk alles gebruiken wat, wat, uh, wat verhanden is. Ook de poezen hebben het uh, af moeten laten weten. We hebben wel moeite gehad, moet ik zeggen, om deze stukjes metaal weer uit de beestjes te halen. Maar we weten, het werkt. Het werkt ontzettend goed gewoon. I don't wanna kiss you, I don't wanna touch. I don't wanna see you, I don't miss you that much. Let a telephone show you. I'll tell you with you got when you kissed. Geen actie meer in de telefoon, want de eerste tien telefoontjes zijn binnen de heer schoenmakers en Rob van Dijk hebben twee, allebei één voedselpakket gewonnen. Dus nu bellen. Zeven uur komt er weer een nieuwe code. Dan zijn er nieuwe kansen. Elvis Costello. I'm Yeah, I know you're not lonely, but I was disconnected in time Costello, no action. Het is overal in het land kommer en kwel, alleen een aantal rijke en invloedrijke lieden die toevallig allemaal bij DenkTank werken, hebben het allemaal voorzien. En die maken de, in de laatste uren die we misschien nog hebben, maken ze er een dolleboel van. We gaan eens even kijken naar Simon Steekpenning die zich bevindt in een villa in Wassenaar. Goedenavond, dames en heren. Nou, dat gaat er weer flink tegenaan. Zoals u allemaal weet is het Oudejaarsavond... ...en zoals u allemaal ook onderhand wel begrepen zult hebben... ...is het oorlog. Ik moet iedereen vanuit deze villa ergens in Wassenaar op het hart drukken... ...dat geknal dat u buiten hoort... ...en dat feestelijke vuurwerk dat u ziet als u de gordijnen opendoet... ...dat wordt niet afgestoken door baldadige knaapjes... ...die wat vroeg met de rotjes en gillende keukenmeiden begonnen zijn... Dat zijn vijandelijke troepen en als u te lang met die gordijnen open blijft staan, maakt u een goede kans de volgende te zijn die nog juist voor het begin van het nieuwe jaar met lekkende slapen tegen het linoleum of de vaste vloerbedekking smakt. En dat zou helemaal zonde zijn, als u zo'n kleurtafheid hebt, waarop je ieder spetje en ieder vlekje ook nog ziet. Ja, u hebt het natuurlijk al begrepen. Wij van DenkTank zitten hier tamelijk veilig ergens op een stuk grond in Wassenaar. En gezellig dat het is.